Acht uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Vechtsporter Bader Hari wil schoon schip maken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Laat hij weten via zijn advocaten. Hari heeft bekend dat hij tijdens het Face Sensation White in de arena... een man een klap in het gezicht heeft gegeven. Maar voor andere ver verwondingen van het slachtoffer is hij niet verantwoordelijk... zegt zijn advocaten. Hari heeft ook bekend dat hij in het uitgaansleven een keer een kopstoot aan iemand heeft uitgedeeld. Maar ontkent de mishandeling van een man bij Club R en ook de mishandeling van een ex... Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met de bekendmaking dat de 27-jarige Harry verdacht wordt van in totaal zes mishandelingen, vier meer dan tot nu toe was gemeld. De Verenigde Naties beëindigen de waarnemersmissie in Syrië. Dat heeft de Franse ambassadeur bij de VN bekendgemaakt. Hij is deze maand ook de voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Hij zei dat de omstandigheden er niet naar zijn om het mandaat van de waarnemersmissie te verlengen. De missie loopt zondag af. Rusland heeft via zijn ambassadeur bij de NAVO laten weten... het aflopen van de waarnemersmissie te betreuren. Morgen is er een ontmoeting tussen de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad... de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek zegt dat Julian Assange geen toestemming krijgt om het land te verlaten. De oprichter van Wikileaks kreeg vanmiddag te horen dat hij asiel krijgt in Ecuador. Hij zit nu in de ambassade van Ecuador in Londen. Naar Ecuador te gaan, moet Assange over Brits grondgebied reizen. En volgens Heek is er geen garantie dat Assange naar Ecuador kan vertrekken zonder te worden opgepakt. Heek benadrukt dat Assange in Zweden is beschuldigd van verkrachting en dat hij om die reden uitgeleverd zou moeten worden. Het heeft niets met Wikileaks te maken, zei Heek. Dan het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar tussendoor ook enkele opklaringen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen eerst vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de middag steeds meer zon. Het wordt 26 tot 29 graden en in het weekend nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Zijn Joop er nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. van Goedenavond. Vandaag is het een droevige dag voor de Elvis-fans. Op de kop af 35 jaar geleden, op 16 augustus 1977, overleed de King. Het was schokkend wereldnieuws. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. En de wereld huilde, bittere tranen. Maarten Janssen, goedenavond. Goedenavond. Als ik even reken. 44 jaar... Ik wel, ja. Ja. ja. Ik wel, Elvis was, 45 meenemen. 42. 42. Ja, ja, maar ja. je was dus uh, hoe oud toen je dit bericht uh, tot je kreeg? Ik was negen, korter op tien, maar ja. ja. En toch ben je een succesvol Elvis vertolker geworden. Ja, dat... Ja, dat, dat, dat, dat Waar toe, begon het, zal ik vragen. Ja, dat begint... De, de liefde voor Elvis begint rond die tijd ook. Je wordt daarmee geconfronteerd. Dat krantartikel werd op school opgeprikt op de lagere school. door de, de leraar die daar nogal uh, wat mee had. En, ja. en, en vanaf dat punt ben ik het een beetje op gaan pakken. Ja. Qua liefde voor de muziek. Maar het is wel bijzonder. Een ja. tienjarige uh, die ineens diep in Elvis uh, geïnteresseerd raakt. Ja, ik weet niet. Het pakt je of het pakt je niet, denk ik. En het heeft, dat is met alle muziek, of het dan klassiek is of Elvis. En ja. In dit geval... Uh, we hebben straks even gepraat, zei ik van... Ja, ik haalde die LP uit de kast van mijn vader. En die had hem nog nooit gedraaid. En hij, die pakte hem meteen. meteen. Het is altijd gebleven. Ja. ja, nou ja, goed. Je krijgt een krantenartikel. Je bent tien. Uh, je, je vader heeft een LP. Zit het van huis uit in degene deze, deze muziek? Nee, helemaal niet. Hoe komt Absoluut dat? niet. Nee, nee mijn, mijn vader is niet echt een uh, nou, muziekliefhebber. Althans, dat heeft hij nooit uh, echt door laten schemeren. Mario Lanza, dat stond dan nog wel op zijn verlanglijstje. Maar, en, en mijn moeder was, uh, is heel erg uh, klassiek georiënteerd. Dus, dus het is mij thuis niet. Uh, de, de muziek wel, maar niet uh, de rock'n'roll, zeg maar. Dus de zoon gaat er met Elvis vandoor. Op zijn tiende begint die liefde. Hoe krijgt hij gestalte? Wat ga je dan doen? Uh, Zakgeld bietsen. <laughs> op je verjaardag platen vragen. Ik had zo'n klap-LP gekregen. Daar stonden allemaal van die fotohoesjes in... van alle LP's die Elvis had gemaakt. En het waren er nogal wat. En ik ben echt gewoon bij de eerste begonnen. En elke keer als ik erin had, dan kruiste ik hem aan. Die heb ik weer. En op verjaardag, ja, op rommelmarktjes. Die collectie is een beetje uit de kluiten nog gegroeid ondertussen. Ja, zo krijg je een verzameling. Ja. Uh, maar je bent een stapje verder gegaan. Je zette er een tandje bij, want uh, je begon hem ook te zingen. Dat kan ik me voorstellen, thuis onder de douche. Dat doet Daar iedereen. is het decor gewillig. Ik denk dat iedereen... Of je nou hier in de studio zit of thuis in, een, of in de radio, in de auto. Je gaat meezingen. Totdat je ontdekt, denk, ben je zelf, denk, oh, dat klinkt toch niet onaardig, denk ik. Maar ja, dat denken veel mensen. En ik werd erop geattendeerd door een uh, muziekleraar op, uh, op het Voortgezind Onderwijs. Wat zei hij? Ja, hij zei, uh, er moesten natuurlijk liedjes gezongen worden. en Daar sprong ik uit. En toen zei hij, dan moet je er toch wat mee doen. En, uh, misschien is het wijs om naar een muziekschool te gaan... En, en, en, en een zangles te nemen om dat goed te kunnen ontwikkelen. Dat heb ik gedaan, rond mijn 16e. En ik ben daar blijven hangen tot mijn 32e. En uh, ik heb daar uh, eigenlijk uh, alles doorlopen. lichte Duitse muziek, klassieke muziek, uh, opera, uh, Broadway uh, en lichte popmuziek. Totdat ze me niks meer konden leren. En toen ben ik weggestuurd. Dus, uh, zeg maar, wil je dan een Elvis-imitator worden? Of wil je een zanger zijn die liedjes van Elvis op het repertoire heeft? Ik denk het tweede. Toch uh, Een imitator heeft zo'n pak aan. Uh, zo'n bekend Vegas-pak. En probeert toch in al zijn manieren het doen en laten Elvis te zijn. Uh, de mensen die mij kennen weten zeker dat ik dat niet ben. Uh, daarvoor daarvoor ben ik, sta ik ook bekend om. En ik zing met veel liefde zijn nummers. Maar dat houdt niet in dat ik alleen maar elven zing. Mm -hmm. ja. Ik ben wel benieuwd hoe je klinkt. Uh, <laughs> Kun je dat laten, ik durf het bijna niet te vragen. Die Kun je dacht, het laten horen? Ja, jullie hebben me uitgedaagd. Ja, ja. He? Ja. Ja, dat wil ik wel. Wat ga je, wat ga je laten horen? Wat uh, zing je? Uh, ik vond het heel moeilijk om een nummer te kiezen. In dit geval heb ik gekozen voor een nummer uit, uh, van Just Pretend... uit zijn uh, Vegas-periode. Het is alle... niet het voor de hand liggende liedje, zal ik maar zeggen. Daarom, Althans, voor de, voor de grote, grote uh, meerderheid, wat doe ik zelf ook behoor. Ja, ja. Het is net als bij Beatles of wat van popgroepen dan ook. Vaak is het B-kantje beter. Ah. Niet, wat minder commercieel, maar toch heel mooi en typerend Elvis-nummer. Laat horen, zou ik zeggen, uh, Maarten Janssen. We starten de orkestband en uh, ik zou zeggen, ga voluit op Radio 1. Elvis Presley. Dank je. Just I'm holding you. Whisper things, soft and low Think of me How it's gonna be Just pretend I didn't go When you walked away I heard you say If you need me You know What to do? Oh, I knew it then. I'd be back again. Just pretend I'm around. Until then, we'll just pretend. Mm, Funny, but I can't recall all those things we said or oh, why we cried. but now i know it was wrong to go cause i belong right I will hold you and love you again But until then we'll just pretend Maarten Jansen, live. Maarten van Technicus Fransman. Uh, Tim Corbett, uh, regisseur en technicus moet ik zeggen. En van mij, groot applaus, denkbeeldig. Je hoort het niet, maar duimen gaan de lucht in. Dank je wel. Want je doet het even live, zittend, met een, uh, Kop, een, koffie een koffie kopje koffie in de <laughs> ja. hand. Het is ongelooflijk. Op welk moment kon je hiermee naar buiten treden? Want er moet een moment zijn geweest dat je je verzameling compleet had. Je had thuis genoeg geoefend en dacht, en nu het publiek? Het begint met een schoolband. Hè. Zoals denk ik bijna alle muzikanten beginnen. schoolbandje en... Beetje op school optreden. En, uh, en op een gegeven moment komt dat via vrienden kom je op een Fanclub terecht. En dan wordt er een wedstrijd gehouden. En dan ga je meedoen, want iedereen loopt je te pushen. Ja. En dan kom je mee naar buiten en als het ware, dat was ik eerste, jaar 17. Denk eerste denk optreden was waar, weet je natuurlijk nog. Het allereerste optreden was op school, maar, ja, daar buiten, maar echte, echte uh, werk. dat was voor, uh, dat was voor uh, de Fanclub uh, Always Elvis in, in Velp. In het, in het achterhoek, zo ongeveer ja, waar, nou, je, waar die, je vandaan komt ja, echt ja, de hand. Ja. Zegt, uh, en dan krijg je applaus natuurlijk. En dan uh, ja. denk je dan: uh, hier ga ik mee verder. Hoe werkt dat in het systeem? Nou ja, je hebt altijd een droom als je er helemaal achter komt hmm. dat, dat daar iets is in die, in, in dat, in die keel van hmm. jou wat, wat, wat, wat vele mensen niet kunnen. Dan, dan heb je al, koets je altijd de wens hmm. om daar iets mee te doen. Hè? Liever dat dan uh, schuren en plamuren, <laughs> zeg maar. En, en dat blijf ik nog steeds koesteren. Kun je ervan leven nu, vandaag de dag? Het zou kunnen als ik daar wat meer tijd en energie in stopte. En ik zou het ook wel weer willen. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat staat absoluut buiten kijf. Maar ik heb dat een aantal jaren gedaan. Mm. Ik, heb al, uh, ik heb in Scandinavië een redelijk succesvolle carrière maar je gehad. Maar met de originele bandleden kunnen spelen ook? Ik heb daar al een jaar of tien mee getoerd wereldwijd. En uh, zowel met de, met de band die zeg maar in die periode het terugkwam in 1969. Uh, dat noemen ze de American Sound Band. En... Uh, daar heb ik mee gespeeld. Ik heb getoerd met de, de tegenwoordig noemen ze zichzelf de TCB-band. James Burton, Glenn Harden, al die jongens. Daar heb ik heel veel mee gewerkt. En ja... En, dat, dat leg je natuurlijk geen eilen. Nee. Maar op een gegeven moment... Ja, je wordt wat ouder en wat wijzer. <laughs> ze dan alhoewel. Mijn vrienden dan nog steeds aan het twijfelen. Dus ja... Het is moeilijk. Ik zou het graag weer willen doen. Alleen, op dit, ik, zit zo, ik zit een beetje op zo'n kruispunt. Ja. ja. Zeg maar uh, je, je komt dichtbij, hè? Want uh, je bent natuurlijk in Graceland een heleboel keren geweest. Je kent de bandleden. Vertellen ze wel eens iets persoonlijks over Elvis Presley? Het gekke is, we hebben het daar even over gehad. In de tourbus wordt veel gepraat. Het gaat er eigenlijk nooit over. Nee. We gaan alleen maar flauw doen. Maar op een gegeven moment komen er toch wel eens wat verhalen. Ze vertellen wel eens. Nou, wat, wat, wat vertellen ze je? Wat, wat misschien wel in de anekdotische sfeer. Dat ja, weet ik dingen niet. die je niet in boeken leest, natuurlijk. Uh, flauwe grappen die ze uit hebben gehaald met Elvis. En omgekeerd, natuurlijk. Ja, wat had uh, Elvis uh, voor flauwe grap dan? Elvis heeft zelf een keer eens een, een, een aanslag uh, op zichzelf in scène gezet om zijn, om zijn, om zijn gospelcore, wat altijd met hem de stems hem meeging, een, een, een poets te bakken. Ja, je moet er maar opkomen. Maar ik denk, als je dag in dag uit tourt, hotel in hotel uit... dan wordt, eh, verslaat natuurlijk ook de. Ja, want die gasten zijn altijd met elkaar onderweg geweest natuurlijk. Ja, hè? Ja, Zeker ja. in Amerika. Per bus ging dat, neem ik ja, aan. Ja, ja, heel veel per bus. Ja. Ja. Dat is, maar die verhalen zijn leuk om te horen. Je hoort hoe liedjes ontstaan zijn. En ja, dat, dat, dat neem je tot je... En dat, dat verrijkt je gewoon enorm. Ja, dat zijn de bandleden. Er zijn ook de mensen natuurlijk die de tekst hebben geschreven voor Elvis. Neem niet. Heeft hij veel eigen werk gemaakt? Elvis heeft niet z'n... Nee, ja, zijn, nou, zijn, zijn naam staat wel bij wat nummers. Ja, hij kan de kopen, was... hè. Dat is het, het geval, is dat, ja. dat dat juist, tenminste wat ik gehoord heb, door de, door de schrijvers zelf gedaan is, omdat Elvis een hele eigen draai aan zijn nummer gaf. Oh ja. En daardoor is hij ook vernoemd in die liedjes. En, ja. ja, goed, je hoort hoe liedjes ontstaan. Mark James heb ik meegewerkt, Suspicious Minds geschreven heeft. En de jongens van Die Always on My Mind hebben geschreven. Nou oh ja, hoe is dat gegaan? Die zitten in de studio s'avonds en al, al twee weken lang. En. Uh, Uiteindelijk belt een van die vrouwen boos op of ze ook nog eens een keer thuiskomen. En een van die muzikanten begint tegen zijn vrouw te praten. But honey, you're always on my mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have, but you're always on my mind. En de ander schrijft mee. En toen hangt hang, hij hang die telefoon op en toen zegt zijn tekstschrijver: Is me aan denk, doen? Ik denk dat we hier een liedje <laughs> hebben. En een kwartier later was het nummer klaar. Kijk, dat weet je niet normaal gesproken. Nee, nee je denkt dat we lang opgezwoegd punt op die ja, gezet. Ja, en ja. het ontstaat in een telefoongesprek. Ja, maar dat is gewoon superleuk om dat stukje ja. mee te krijgen. Als je met zo'n man ook werkt. dan ken je op een gegeven moment. denk je van dat nummer is over nagedacht. Dat is helemaal niet over nagedacht. <lacht> Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. Bij Omroep Max. en u hoort de stem van Maarten Jansen. Naar aanleiding van het feit dat het vandaag op de kop af. 35 jaar geleden is dat Elvis Presley overleed. Uh, je bent Elvis uh, vertolker uh, geworden. Ik vroeg me wel af. Uh, jouw leven is, is in teken komen staan van Elvis. Uh, en je zei net: ja, ik kan er van leven als ik zou willen. Heb je nooit een ander repertoire overwogen, of dat je dacht: laat ik, laat ik eens proberen een andere richting in het land? Dat doe ik nog steeds, maar het, het, ik zing heel veel, uit. Uh, Want je als... had het net over Duitsland, hè? Of, of Duits. Ja, ik heb wat Duits gezongen, heb ja. ook wel eens geprobeerd. Ik heb ook Nederlands talige platen ja. gemaakt. En mijn, mijn hart gaat elke keer weer terug naar die periode 60, 70, Wat Tom Jones en Roy Orbison en Neil Diamond en Elvis en dat soort jongens groot waren. Die muziek die pakt mij. Ja. Dus, en of ik nou Tom Jones zing of Elvis, het klinkt als Elvis, zegt men. Dus ja, <lacht> ik kom er niet vanaf, hè. Zeg, weet je dat er een Elvis museum is in Nederland? Ik heb het wel eens gehoord. Zeg, ja? je, je hebt het... Uh... We hebben mevrouw Genee Vink aan de lijn. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Waar staat dat museum? In morgen. Doe maar, of all places zou ik zeggen, in relatie tot Graceland Elvis. Ja. Wat, wat is uw connectie met Elvis, behalve dat u zegt, we hebben een museum? Ja, wij zijn natuurlijk alle twee grote Elvis-fans al heel lang. Ja? Ja, mijn man al meer dan 50 jaar en ik al 46 jaar, dus ja, en je ja. begint met verzamelen. En het begint klein en het groeit uit en er komen spullen te koop die origineel van Elvis geweest Want, wat zijn. He, wat, heb, wat heb je dan in het museum? Ja, wat heb je in het museum? Uh, origineel spullen, kleding die hij gedragen heeft... gouden plaat die origineel ooit aan hem uitgereikt is... Uh, een estate, proefopnames zijn dat. Uh, ja, noem maar op, van alles en nog wat. Ja, en ook nog echt persoonlijke spullen? Ja, persoonlijke spullen. Noem eens. Uh, ik heb uh, twee jassen van hem. Ik heb een scheersetje van hem. Ik heb een gouden ring, bril... Ja, een ah, nou, lange broek, eh, pyjama. Pyjama? Ja, pyjama. Goh, wat een oude wet zeg. Och, god, Ja, dat he. is oude wet. Slaap je er ook in? Ja. Uh, wij niet, ik weet ook niet nee. of Elvis erin nee. geslapen hebt, maar. Zeg maar, uh, uh, mevrouw Vink, uh, ja. hoe weet je dat dat echt is, die pyjama? Of misschien nou, dat haar loktje? Nou, zitten allemaal certificaten bij van echtheid. Oh. Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel noodzakelijk, anders kan ik niet roepen. Het is van Elvis geweest uh, natuurlijk. En wat, en wat kost zo'n aardigheidje? Uh, dat heb ik al gezegd tegen de mevrouw die mij vanmiddag belde. Ja. Dat is voor jullie een vraag en voor mij je weet. En daarom stel ik de vraag nog een keer: wat zou je er op eBay voor moeten bieden? Niks, want er is bij mij niks te koop. Oh, dat is nee, niks. helemaal niks. Nee, maar het zijn geen kinderachtige bedragen, bedoel ik maar? Nou, wat is kinderachtig? Mee, hoor. Wat, kan je, wat kan je er in de Betuwe aan boomgaarden voor kopen voor een haarstukje van Elvis? Een haarlokje. Ik zou het niet weten. Nee hè? Zeg nee, dan... maar, is het wel rendabel zo'n museum? Ach, het is van onszelf en voor ons is het altijd rendabel natuurlijk. Ja. Uh, er zijn heel veel fans die het prachtig vinden om te komen kijken. Die het heel leuk vinden. Die ook roepen van, joh, wat een verzameling. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen van, jij bent gek. Maar ja, ja. wij zijn nou één keer veel fans en we doen het uh, ermee. En rentabel, ach, het ah. brengt niks op. Het kost meestal wel geld, hè. Ja, dat is zo. Wat zou u, wat zou u per se nog willen hebben? Als u zegt, als ik het morgen het, mor het museum mocht uitbreiden, zou ik dit willen hebben? Uh, het liefste een origineel concertpak... Zo'n glitterpak uit de jaren zeventig, wat hij aan had? Ja, ja daar heb ik ja. hier wel één, maar dat is een replica. Ja. Maar een origineel die hij zelf aangehad ja. heeft, die zou ik wel graag willen hebben, ja. Nou, uh, uh, Maarten Janssen hier, die maakt nu het gebaar tussen uh, duim en wijsvinger. Want u wil geen bedragen noemen, maar deze bedragen <laughs> zullen we maar niet noemen, hoor. Ja, ik snap wel dat hij... Ja. <laughs> dat, ja. zei, van, uh, dat is voor ons ook niet ja. te betalen. Al zou het in de verkoop komen, dat is gewoon niet te betalen, nee. joh. Nee. Zover ik weet, is de in roulatie in de verkoop. Oh, ja. ja, ja. Nou, uh, René Vink, veel plezier met uw museum. We hebben de aandacht er even op laten vallen. Uh, het het licht uh, op uw museum. Uh, is het alle dagen open is het, of is het een kwestie van aanbellen? Van woensdag tot en met zaterdag. Woensdag tot en met zaterdag. In Culemborg, het Culemborg, Elvis ja. Museum. Ik dank, ik dank u wel en een mooie avond. Fijn, bedankt. Dag. Tot ziens, dag. Maarten, Maarten Jans. Ja, zo zie je, de een gaat zingen en de ander begint een museum. Ja, maar uh, er, zijn, er zijn gekken. In, <laughs> in, in, in Denemarken staat een replica van Queensland. Echt waar? Op ware grootte... Oh, in Leverstenen met, of in echt? Nee, echt. In het echt met, op ware grote. Ik heb ja. het persoonlijk uh, gelukkig mogen openen met mijn ja. gezang. Het is ware grootte. Hey, maar treed jij ook op in zo'n. in dat pak waar wij Elvis. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb het één keer gedaan tot mijn grote spijt. Wat is wat is daar spijtig aan? Ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die vinden het geweldig. en die kijken daar graag naar. Het, het, het vertegenwoordigt een stukje Elvis. Maar dan, ik, wat, ik, wat, wat ik heb, en moet iedereen in zijn waarde laten. Het, het, je probeert dan Elvis te zijn. En dat wil ik niet. Ik wil, ik wil Maarten Jansen zijn die graag een stuk van Elvis zingt. En daar zit hem denk ik het verschil in. Ja. Laten we eens even uh, zien of Frederike uh, Spicht uh, inmiddels uh, aan, de, aan de lijn is. Uh, want ik ben erg benieuwd of het uh, imago bijvoorbeeld van Elvis, van zijn muziek... of dat ergens... Uh, nog doorklinkt, want kijk, Elvis heeft heel veel gemaakt. Maar wat is nou zijn invloed geweest op de popmuziek? Ik denk kun, je, dat, kun je die onder woorden brengen? Ik denk dat hij de grondlegger is van de hele dagse popindustrie. In welk opzicht dan? Kun je dat concretiseren? Bij Elvis werd het commercieel. En ja. daarvoor was het niet commercieel. Nee. Dat, dat, was, dat is ten danken aan die uh, Nederlandse manager van hem. Die, ja, die heel kon commercieel. Ja, die, die Dries van Kuik, die dus gewoon ontzettend commercieel ja. ingesteld was. Een hele slimme, echte oude, sluwe boer. Ja. En die heeft dat uitgebuit. En daarna heb je dat allemaal. Dat maar ja, je moet dat product op de een of andere manier dus zo uh, kunnen verkopen. Daar moet iets in zitten. Nou, hè? Er, is, er is ook een hoop in scène gezet in die tijd. Ja, zoals? Wat denk je dan? nou? Gillende meisjes met, met spandoeken die allemaal hetzelfde handschrift hebben. Dat, nou, dan ga ik me dan ook wel afvragen of dat allemaal wel van, één, uh, perso van meerdere personen was. Oh, nou, zo komt. kun je de hype ook op gang brengen, natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk. Dan kun je tegenwoordig ook huren. Hè. Je persoonlijke groepjes. Ja, ja maar zei, ja. dat dat, laten we zeggen, eind jaren 50 al, uh, dat al zo, zo doortrapt was. Ja, die parken was zo gek. Ja, dat ja. was een slimme man. Frederik Specht, goedenavond. Goedenavond. Ik ben, uh, we hebben het over Elvis, Elvis Presley. Maarten Jansen zingt hem uh, al, al heel lang, zo, bijna zo lang als hij op aarde is. Uh, van de 44 jaar die hij hier heeft mogen zijn. Uh, kun, kun je uitleggen als zangeres wat zijn, uh, wat zijn invloed is op de muziek? Is daar, is daar een etiket op te plakken of is daar iets concreets uh, over te zeggen? Nou ja, kijk, ik geloof hij heeft meer goud en platinaplaten verkocht dan wie dan ook. En ik denk dat hij. Uh, ja. Jeetje, wat een moeilijke vraag eigenlijk. Kijk, hij heeft natuurlijk de rock'n'roll gewoon. Uh, min of meer toch een beetje uitgevonden. Ja, maar dat, zou, dat zou Bill Haley ook uh, gezegd kunnen hebben. Ja, en Little Richard Precies. en Jerry Lee Lewis en Chuck Berry, ja. natuurlijk. Maar hij was natuurlijk een hele blanke jongen. En hij heeft, denk ik, het voor een grote groep mensen toegankelijk gemaakt of zo. En hij had natuurlijk een leuk imago. Dat was een knapperd. Dat is gewoon een lekker ding, Elvis natuurlijk. Dus. En dat met die heupjes, ik denk dat hij gewoon, ja, dat hij wel een, Hij heeft de, de boel wel, de fik wel erin gestoken, zeg maar. Want hij heeft zelf uh, tot nu toe de tijd overleefd, hè, sinds 1977 met zijn muziek. Ja. Maar je vraagt je dan altijd af. Um, wat zit er nu nog in muziek waarvan je zegt, hé, hey, daar zit toch iets Elvis-achtigs in? Nou, ik had laatst zelf nog ineens per ongeluk iets Elvis-achtigs. Zoals? Ik <laughs> ben aan het componeren voor mijn tweede. Album, country album, wil ik toch weer gaan maken. En ik had ineens een soort passage en ik dacht, wat is dit nou ook alweer? Toen het lijkt ergens op. Toen was het, geloof ik, uh, wise man say only for ja. Ik denk, dat, is, dat bestaat, dus dat mocht ik niet doen. Maar ah, je zat te plagiëren uh, ongemerkt. Ik zat er, uh, ja. ja. Kijk maar, je, je zit al gauw ongemerkt in iets wat al bestaat natuurlijk. Want ja. het zijn natuurlijk maar een aantal akkoorden die we hebben... En ja, je blijft natuurlijk toch uitkomen op dingen. Maar ja, ik zat toch ineens op een Elvisje. Ja, zeg maar... <laughs> op een Elvisje, ja. Hij gooit in zijn hengel uit, hij zit op een Elvisje. Maar ja. luister eens, uh, je zingt hem zelf ook graag, begrijp ik. Heel graag, ja. ja. Waarom, in waarom? september ga ik weer theater in en dan doe ik een aantal Elvis ook. Ja, wat is, jouw, wat is een song die je graag uh, laat horen? Blue Moon of Kentucky, want oh, ik doe natuurlijk country ja. en hij heeft natuurlijk ook aard, aardig wat country gezongen. Ja. Dus uh, Blue Moon of Kentucky, That's All Right Mama, doe ik toch ook. En uh, ja, wat is nou, maar ja, ik vind als ik Elvis was zingen, bijvoorbeeld, You Are Always On My Mind vind ik fantastisch. En natuurlijk Suspicious Minds. ja, hij heeft eigenlijk zo schrikkelijk veel goede songs. Hij heeft natuurlijk zelf niets geschreven, dat is dan misschien wel spijtig, maar ja, je ziet het. Toch weer op beroemd geworden. En gebleven? Ja, inderdaad. Ja. Nou, Frederik, ik hey, hey, dank je wel uh, voor deze opgewekte bijdrage aan uh, de dag waarop we toch uh, terugkijken op het feit dat Elvis 35 jaar geleden is overleden. Mooi optreden ja. binnenkort dan uh, met Elvis Songs ook? Ja, nou, eind september ga ik de theaters weer in en uh, doe ik Land. Ja. Dat heb ik al eerder gedaan, maar de reprise en heb ik een aantal covers. En daarvan leuk. zijn er een paar Elvis-covers. dus leuk. Ja, ik kan er niet vanaf blijven. Ik vind het ontzettend leuk. Ja, het is een, het is een, een opgewekte ziekte. Dank je wel en een mooie avond. Ja, dank je wel, hè? Frederike Pecht. Ja, Maarten Jansen. Uh, ja, dan valt er maar ineens even Elvis op Country Tour. J jij zei net, geloof ik, en passant, Emmy uh, Lou Harris, spreek je dan ook wel eens over Elvis, geloof ik? Ja, dat nou, nee, was het. Ja, uh, uh. Elvis, Dat was ook de muzikanten die, die zich om Elvis gevormd hebben... James Burton, Glenn D. Harden... de, de, de kern van zijn, van zijn band, live band... die, die speelden ook met Emmaloo Harris... met John Denver, met Roy Orbison. Mm. En, die jongens zijn zo gemuleerd. Ja, ja, Elvis bezong ook eigenlijk wel alles. Country, rock roll, gospel... Uh, mooie, prachtige ballads. Is Roy Orbison voor jou uh, een andere categorie om te zingen? Ja, Zou als ik kunnen zingen? Zal ik diep in mijn hart zeggen wat ik vind? Ik nou. vind Roy Orbison... Een van de beste zangers aller tijden. Ja, ik vind hem geweldig, maar ik weet niet waarom. Want ik ben niet zo muzikaal, maar ik vind het een heerlijke stem. Fenomenaal stemgeluid. Dat ik stemgeluid. En, en ik mag er heel graag naar luisteren. Ik mag hem ook graag zingen. Ja. Ik kan niet alles pieken wat hij piekt. Nee, maar hij kan hoog, hè? In dreams Hij kan, hij kan uh, soms verdegen. heel hoog komen. En dat red ik dankzij uh, de ja. nicotine niet meer. <laughs> zangers mogen niet roken. Ja, we, oh, maar de goed. Iemand moet Den niet. Haag spekken, hè? Ja, ja. Dat, dat is waar. Uh, ja, nou ja goed, jij, jij uh, komt dus in de waaier van mensen die met de Big O hebben gespeeld. Die met ja. Lou Herwis rondtrekken, die Elvis hebben, hebben gekend. Uh, dat moet ook een, een eer zijn, maar in die zin een eer dat ze je kwaliteiten neem ik aan ook uh, hoog inschatten. Dat, ja, goed, dat is aan hun natuurlijk, maar ja, nee, je wordt niet, niet voor niets gevraagd. Nee, precies, ja. want niet iedereen. Want uh, onze collega's van BNN hebben dadelijk bouw gescholden. Ja, die die en heeft het televisieprogramma gegeven op zoek Hij zal mijn naam ook kennen. Ik heb ja. hem nog nooit ontmoet. Nou, je kan vanavond naar hem <laughs> luisteren. Om half tien is hij te gast bij, bij BNN. Onze, ja. onze jonge vriendjes van het programma hierna. Want hij is op, op de Elvis Memorial in, in Graceland. Jij ja, bent zeven keer, zei je, voor de Ik heb het 30 jarige jubileum gezongen ja. daar. Uh, ik heb 25 jaar gedaan. Jongen, ja. Dit jaar heb ik overgeslagen. Uh, om, om de reden dat ik vrij druk was. En uh, ja, het, het is geweldig leuk. Je moet een beetje door de commercie heen prikken. En nou, het is vast... wel echt commercie, hein? want je gaf net al even aan. Ze konden het als hype in de markt zetten. En Frederik zei: Ja, die wieg in de heupen en uh, het knappe uit. Elvis was gewoon op de juiste plek, ja. op de juiste tijd. En dat, dat, dat, dat heeft hij altijd gehad. Ze zeggen: Second to none, noemen ze hem. Ja, hij heeft, heeft eigenlijk ja. alles als eerste gedaan. Zeg maar wat ontzettend zonde dat zo'n groot talent, zo'n enorme performer, dus zo jong gaat overlijden aan, aan een. Ongelooflijk uh, treurig uh, bestaan. Ja. ja, want misschien hoort het ook al bij het. Weet je, ah, nou, het is wel ook uh, mooi voor het artiestenleven dat je even herinnert misschien wordt. Misschien in een rent. <laughs> ik bedoel, vanaf zijn vrij jonge leeftijd natuurlijk, uh, continu in de picture gestaan. Hij ja. kon de straat niet op en dan, word je, dan kun je apart van worden. Dus uh, en dan gaan misschien pillen en andere dingen ja. in je leven over je En Wat is de droom van Maarten Jansen, Elvis Vertolker? Dat ik zondag uh, in Sonsbik Park een hele concert neer ga zetten met mijn band en uh, dat ik dat gewoon lekker door kan gaan zoals ik bezig ben. Ja, wat is en, ja een, een gouden plaat wil ik nog wel aan. Nemen. Een gouden plaat, natuurlijk. Wat, wat, ja. ja, natuurlijk. En waar hang je hem dan? Uh, in de gang, dat iedereen ja. hem ziet. Oh ja? <laughs> ja. Want jij, ik heb hem laten vertellen dat je al uh, de voorbereidingen getroffen hebt. De spijker zit al in, al jaren. En, uh, ik zat een keer heel dichtbij in Denemarken, had ik 2000 platen kort... Ja, die kon ik zelf ook niet gaan kopen. Dat valt op, hè? Ja. ja. Zeg, wat is de openingsnummer zondag? Uh, That's the Right Mama of CC Rider. Ja. een van de twee. Ja, maar je moet, want je moet wel voluit beginnen natuurlijk. Ja. Die ja. zaal die moet mee, hè? Ja, dat nou, is buiten ja. het park. Dus geweldig. Ja. Wat, wat, wat vind je zelf het heerlijkste nummer om te zingen? Waar je denkt, oké, okay, daar zie ik naar uit tijdens een optreden. Ik vind alles mooi, maar oh, dit... Um, um, oh, Vingers bij aflikken. Uh, danny oh. Fantastisch. Goed, ja. Maarten, met een glimlach op je gezicht heb je het aangekondigd. Zondag dus uh, in Sonsbeek. Sonsbeek ja. dat is uh, voor de kenners in Arnhem. Dankjewel dat je hier was. Dat je het over liefde wilt Dank dat je het wilde spreken. hebben. Natuurlijk, ja, Elvis kunnen we niet genoeg over praten. Op onze site tweedingen.nl vindt u meer informatie over onze gast van vanavond. Dan kunt u ook reacties achterlaten. Dadelijk BNN Today. Winfried Bayerns? Ja, uh, het Helemaal uh, gelijk heb je. We gaan het ook over Elvis hebben. Ja. En dan met uh, inderdaad Bouke Schot. En die staat uh, denk ik nu met zweet in de handjes. Want die moet zo meteen uh, op uh, de herdenking. Uh, Memphis. Graceland. Daar mag hij gaan zingen. En hij is inderdaad uh, een van de winnaars van de talentenshow uh, op zoek naar Elvis. Ook nog Epke Zonderland in de uitzending. Um, de engste game die ooit gemaakt is. Gaan we zo meteen naar luisteren. En dat is al eng. Geloof ik. En het is een ware hype uh, op uh, YouTube. En het team van Koefnoen is hier deels. Dus reden uh, meer om te luisteren. Uh, sowieso naar het nieuws met Rasje Finch. Radio 1, het nos journaal. Mensen die bijstand ontvangen denken te vrijblijvend over de sollicitatieplicht, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de bijstandsontvangers het vooral belangrijk vindt om zin te hebben in een nieuwe baan. Volgens staatssecretaris De Krom is een cultuuromslag nodig bij bijstandsontvangers, gemeenten en werkgevers. Vechtsporterbaarder Bader Harry wil schoon schip maken en zijn verantwoordelijkheid nemen, laat hij weten via zijn advocaten. Hari heeft toegegeven dat hij tijdens het Dance Face Sensation White in de arena een man een klap heeft gegeven. Wel ontkent hij mishandeling in Club Air en de mishandeling van een ex-vriendin. De Zuid-Afrikaanse oproerpolitie heeft geschoten op duizenden stakende mijnwerkers die kapmessen en speren droegen. Mijnwerkers zouden daarvoor ook op elkaar hebben geschoten. Zouden volgens lokale media zeker twaalf doden zijn gevallen. En eerder deze week kwamen bij de mijn al negen mensen om tijdens gevechten. En Osama Assaidi vertrekt naar Liverpool. De 24-jarige aanvaller moet alleen nog medisch worden gekeurd, maar dan kan hij Heerenveen verlaten. Assaidi was lang in beeld bij Ajax, maar de Amsterdammers wilden niet voldoen aan zijn salariseisen. Dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Het is half negen geweest, goedenavond. hij of hij niet, Rekstop Prins Epke Zonderland wordt zometeen samen met Olympisch turnster Céline van Gerner gehuldigd in zijn woonplaats Veen. En we zijn er zometeen live bij. Straks praten we ook over het allerengste game die ooit bedacht is aller tijden. Uh, uh, zelf heb ik hem nog niet kunnen spelen, maar blijkbaar is dat al te eng. En Joris Kreugel, die bezoekt deze week een plekken waar jij en ik niet zo snel komen. Dank u wel. Geen besmetting. Doorlopen. Gelukkig, het is nul, Monique. Geen radioactiviteit. Nee. Ga zo de kerncentrale in, in borselen. Als je de webcam aanzet, en dat kan via radio1.nl... dan zie je hier in de studio veel mensen zitten... waaronder uh, Jeremy Baker en uh, Edo Scheenbeek. Sch Schoonbeek, moet ik zeggen. Goedenavond. <laughs> de madden van Koefnoen, deels. Um, een nieuw seizoen staat voor de deur, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat bracht de dag jullie vandaag? Werk. Ja, wat? Uh, ik ben aan een productie, een theatervoorstelling aan het schrijven. Jij? Uh, nieuwe wandelschoenen voor de kinderen. Kijk, dat zijn nou die dingen <laughs> ja. die we allemaal hadden willen weten. Ja, en, nou ja je vraagt erom. Ja. Dat heeft de dag mij gebracht vandaag. Ja, nou, ja. Goed om te hebben. Zometeen meer over <laughs> Zometeen ook Today's Topics uitgebreid met Luc, maar nu even al een preview. Ja, ik ga het hebben over de huldigingen van de Olympiërs. Het houdt echt maar niet op. Een dag niet gehuldigd is een dag niet geleefd, moeten die Olympiërs denken. Verder het mysterie achter de verdwenen graan, spieker en mopperende zeurkousen in de Rotterdamse metro. Dus ik hou me hard vast en ik hoop dat mijn agenda dadelijk niet al te veel problemen gaat krijgen op mijn werk. Zometeen meteen meer daarover na negen uur in Today's Topics. Ja, Luc, dankjewel. Tot zo. En de sport. Ja. En de, de, de, de, de Graaf schrikt wakker. Want die denkt, <laughs> daar moet ik iets gaan zeggen. Ja, nou ben ik aan de beurt. Uh, helemaal alleen zonder Jurgen van den Berg. Kan het eigenlijk niet aan. Heb ik de afgelopen ik kan de weken best. mee oh, ik ga, het Jan, ik ga het proberen. Kom op. Uh, u hoorde het net in het nieuws al. Fernan Anita vertrekt naar Newcastle United. De club uit de Premier League heeft overeenstemming bereikt met Ajax. Betaalt zo'n 8 miljoen euro aan de Amsterdamse club. De middenvelder debuteerde op 16-jarige leeftijd uh, tegen FC Groningen. Sindsdien speelde hij 152 officiële wedstrijden in het eerst. Scoorde daarin zeven keer. Anita had bij de Amsterdamse club nog een contract tot medio 2014... Een andere tegenvaller voor de landskampioen komt uit Friesland... want aanvaller Oussama Assaidi vertrekt naar Liverpool. De Marokkaan moet nog wel medisch worden gekeurd. De vleugelspeler werd begeerd door Ajax, maar dat vond de salariseisen iets te gortig. En manager Alex Ferguson verwacht dat Robin van Persie komende maandag al zijn debuut maakt voor Manchester United. De club bereikte gisteren een akkoord met Arsenal over de transfer van de Nederlandse spits. Maar Van Persie moet persoonlijk nog rondkomen... en de medische keuring nog goed doorstaan. United start de competitie maandag... met een uitwedstrijd tegen Everton. Dan gaan we even van het voetbal af. komen we uit bij judo. Want Cor van der Geest heeft zijn vertrek aangekondigd... als technisch directeur bij de Judo-bond. Na elf jaar leiding te hebben gegeven aan de technische staf... ziet Van der Geest het niet meer zitten om nog eens een traject van vier jaar in te gaan. Wanneer hij precies opstapt is nog onduidelijk. In ieder geval niet voordat er een opvolger is. We gaan eerst kijken wie, wie het bestuur, deze en, en het NOC de nieuwe technische directeur geschikt vindt. En dan ga ik die proberen in te werken. En dan de herverdeling van de top 10, dat gaan we even in een veilig water brengen voor het judo. Het zou nog helemaal prachtig zijn als het judo uh, een prachtige hoofdsponsum nog zou krijgen in die periode. Als ik dat allemaal achter kan laten... dan kan ik rustig met mijn vrouw een uurtje op de hei zien. <laughs> dat zei uh, kor van de Geest. In Rotterdam is vandaag de finale van de play-offs in het honkbal begonnen. De Holland-series tussen Neptunus en Kinheim. En Theo Plachard is erbij. Kidheim, dat is voor het eerst sinds 2008 weer terug in die finale. Dat is een tijdje geleden voor de mannen uit Haarlem en voor Natunus is het een beetje gestampte koek. 13 keer hebben ze al het kampioenschap behaald en voor de 18e keer doen ze nu mee in deze Hollandse series. Het doetje van de Nederlandse competitie, de strijd tussen de beste twee teams van Nederland. Wie zich uiteindelijk de nieuwe kampioen mag gaan noemen, zullen we weten over uiterlijk zeven wedstrijden. Want de regerend landskampioen Amsterdam is inmiddels ontroond. Het is een snel Wedstrijd. Het is ook een spannende wedstrijd. We zitten in de gelijkmakende beurt van de vijfde inning... met twee hele goede werpers. Mark Wel bij Neptunus en Bergman bij Kinheim. Stand 0-0. Het vervolg van deze wedstrijd in deze uitzending. En wij zijn er met uh, meer sportnieuws om tien uur. Langs de ja. lijn. Je moet er zelf nog een beetje aan wennen. Ja, ja. zie ik. Dione <laughs> de Graaf, dankjewel. Radio 1, PNN Today. We gaan door met uh, nou, toch een beetje sport. Op de oude koemarkt in Leeuwarden staan op dit moment uh, honderden mensen om daar de Friese helden, Epke Zonderland en Celine van Gerner te huldigen. En uh, Roelof de Vries, die is verslaggever bij Omroep Friesland. Die, uh, die staat er ook tussen. Roelof, goedenavond. Ja, ja. goedenavond. Ja, zie um, je al wat? Heb je Epke al gezien? Huilt hij al? <lacht> nee, hij huilt nog niet. Ik denk dat de tranen opgedroogd zijn inmiddels. Er uh, is al een heel mooi ontvangst. Hij is net aangekomen, net daar binnen gelopen door een. Dat mag ik toch wel zeggen, een ere haag aan mensen, duizenden mensen hier op, uh, uh, bij het gemeentehuis in Ede-Veen, uh, De woonplaats, zijn woonplaats waar hij, uh, waar hij woont, hij is eigenlijk afkomstig uit Lemmer, daar heeft hij morgen zijn huldiging, maar uh, hij woont hier, dus vandaar dat hij eerst hier in Ede-Veen gehuldigd wordt. En ja. uh, het is toch wel bijzonder om te zien Een groot applaus als de laat komt aanlopen. Ja, dat, dat geeft dus een mooi moment. Is het druk? Ja, ja uh, ik, ik zeg duizenden mensen. Ik, uh, ik ben net even een trappetje opgelopen hebben even gekeken tot zover ik kan kijken en dat kan inschatten. Uh, denk ik toch wel dat er zo'n drie, vier, uh, misschien wel vijfduizend mensen hier aanwezig zijn. Het is een klein plaatsje uh, Heerenveen, er is ook een klein pleintje hier. Uh, het is niet zo'n groot uh, stationsplein zoals in Den Bosch nee. waar er uh, wel tienduizend mensen konden staan. Maar uh, het is uh, leuk, druk, gezellig. Je zou maar van uh, Vergerner zijn nu, want iedereen komt voor Epke natuurlijk. ja dat is wel leuk. dan. Is het contrast ook wel groot. Uh, Celine kwam een half uur geleden aanlopen. En uh, dat is een meisje, hè? Dat is uh, zonder dat daar uh, heel erg uh, lullig over doet, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, die komt aanlopen en uh, denkt. Oh ja, daar loopt Celine. Maar dan merk je toch ook wel dat hij wel respect heeft afgetrokken. Dat is natuurlijk niet natuurlijk in het zomaar iets 12 op de meerkant. En uh, dan is het toch ook wel van. Ah, ja, leuk dat ze er ook is. En uh, ze is het <laughs> absoluut ook verdiend, hoor, zo'n hulde nou, Ja, Dat is toch een, beetje, ja. <laughs> toch een beetje de troostprijs, als ik het zo hoor. Maar goed, het, het, het gaat er allemaal nog gebeuren. Jij bent daarbij. Ja. Uh, als er iets gebeurt, dan komen we nog bij je terug. Roelof de Fries, dank je wel.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 Comes around again. I said only rainbows after rain, the sun will. Open. your head up, Andy Grammer. Zaterdag uh, begint alweer de elfde reeks uitzendingen van Koefnoen. Uh, de sterren van dit uh, succesvolle programma zijn natuurlijk uh, Paul Groot en Owen Schumacher. Die kent iedereen na zoveel jaar natuurlijk wel, maar Koefnoen is meer dan alleen de twee kopmannen en er zitten hier twee mannen in de studio, bijvoorbeeld Jeremy Baker, en die ken je hiervan. Dan volgt nu een boodschap van de Heilige Vader. Gruis God, and a big sloppy in nomine Patris to all of you. Benedictus XVI, e yeah. Benny for Friends. Ja, Paus Benny. Uh, daarnaast deed je nog heel veel andere. Dingen. Uh, Catherine Ferrier deed je. Uh, Anne Frank heb je gedaan. Ja. Nesrin heb je gedaan. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, etcetera, etcetera. et cetera, et cetera. Naast jou nog een koefnoem man, uh, Edo Schoonhoven. En die maakt weer dit. Ja, dat zeg ik weer verkeerd. Edo Schoonbeek. Oh, dat is echt waar? Dat was het we zijn wel dat consequent. Ja, dat is wel goed. Ja. Dat is wel... Dus ik houd. Oké, okay, doe Schoonbeek, Schoonbeek vanaf ja. nu. Maar we gaan even <laughs> luisteren wat je maakt. <laughs> Als je wekenlang zegt ik ben een man van mijn woord Maar als het puntje bij paaltje komt en je gaat toch akkoord Als je collega's iets willen maar je kunt ze niet remmen Wij zullen met pijn in het hart voorstemmen Als de poppertjes verdeeld zijn en je doet weer niet mee Ik heb het u al gevraagd thuis voor een post oh En nee. Als je kabinet nu al rammelt maar je laat je niet kennen Zet je speakers op 10 en troost jezelf met John Lennon Ja Oké okay dan Jij bent een mens van vlees en bloed ik ben een we gaan aan het werk. Ja, dat doen we. ja, Het werkt eigenlijk ook prima voor radio, hè, als ik het zo hoor. Hoewel, ja. je moet misschien ook al zien dat het echte mensen ja, zijn. Ik ben en heel heel erg het, ja, het is moeilijk om iets te vinden wat zonder beeld ook goed werkt. Want ja. het beeld is toch wel belangrijk, ik heb ik gemerkt. Ja. Ja. De ja. Rapservice, bekend natuurlijk, uh, maak je samen met Arjan Lubach. Um, nou, voor jullie nieuw seizoen, voor het hele team van Koefnoen. Uh, hoge verwachtingen altijd. Is er nog een beetje spanning bij de heren? Altijd wel, ja. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ja. ja? En waar ligt dat dan, dan in? Nou, nu heel erg, omdat de verkiezingen eraan komen. Ik denk, uh, ja, dat we, ik zei net tegeneen, hey, we moeten zorgen dat we nu niet ons kruid verschieten... met al die onzin die er nu aan de hand is, met dat, met dat water in de horeca gratis... en, en boete op, sissen naar vrouwen. En volgens mij zijn dat een soort kruimels, omdat ze niet kunnen wachten om echt uh, te beginnen. Ja. Dus dat we ons daar niet heel erg op... Uh, op uh, wat we heel graag willen beginnen... aan het begin van het seizoen, dat we alles pakken, weet je. Ja, want we, maar zaterdag is die aflevering. Uh, wat, wat, wat moet er nog gemaakt worden in de laatste dagen? Want je wilde zo actueel mogelijk zijn. Nou, ja, zaterdag is een, uh, is, een, is, een, is een soort compilatie. Het is een okay. zomerspecial ja. met, met een zomerthema. Een waarin, ja. ja, met een gedeelte het nieuw materiaal... en een groot gedeelte uh, ouder materiaal... wat nog steeds... Uh, eerder hoogtepunten. Eerdere, Eerdere hoogtepunten. Eerdere hoogtepunten, dat is goed. Eerdere nu al ja. hoogtepunten. Oud is niet goed, oud moet niet zeggen. Nee, nee, nee. Eerdere hoogtepunten. Maar, maar, maar maar wellicht er toch even, stel dat dit de normale week was... een rumor die je vandaag dan uithaalt. Uh, althans, flink het nieuws haalt, laat ik het zo zeggen. Dat is een goede. En er, ja. is, Daar duik je dan nog op. Kun je dat nog meenemen, bijvoorbeeld? Um, ja, dat zou wel kunnen. Als we dan, zeg maar een normale uitzending hadden gehad, dan hadden we dat zeker nog uh, gebruikt. Ja, ja. Maar dan moeten dus heel ja, veel overboord ook. Want dat, je hebt dan natuurlijk al heel veel licht. Het blijft schippen, hè, tot op het einde. Ja, ja. Het is, ja, je probeert altijd zoveel mogelijk mee te nemen. En het lukt ook niet, niet altijd om alles mee te nemen. Maar, als je, maar wel, als je het gezien hebt, het gevoel hebt... dat je zoveel mogelijk hebt meegenomen. Dat ja. is, uh... En soms zijn we ook te vroeg. Dan is het, dan is het nog niet bij, bij... Dan zitten we zo boven op het nieuws... Dat, dat het eigenlijk pas na de zaterdag van de uitzending, die zondag... heeft iedereen het er nog over maandag, wordt er dan over geschreven. En dan zo in, in de loop van die week die eigenlijk daarna komt... Daalt het in bij... Dan bij, wordt de hype het, pas echt een hype. Nou ja, en dan zaten jullie er of, al voor eigenlijk. Ja, bijna ja. wel dat je zo uh, eager bent om op dat nieuws te zitten. Ja. Dat, het, dat heel vaak mensen het nog niet eens kunnen duiden. op Die het dan nee. zien. Dat ze denken, oh, Want dat... jullie willen niet op het nieuws zitten... maar meer op het gesprek van de dag van het nieuws dan wellicht... Ja, dat werkt dan ja, beter. Dat is denk ik altijd beter. Soms denk ik, misschien moeten we even wachten, kijken ja. wat heen gaat. En, en, maar dat, is, dat is lastig inschatten. Ah. Dat, is een beetje, dat is het schipper waar ik net zei. Toch gebeurt het al elf jaar. Uh, ik dacht, is het echt al elf jaar? Het is, het is elf seizoenen. Elf, elf seizoenen, ja, precies. Ja. Uh, elf seizoenen, dat is toch al een hele lange reeks. Ja. Uh, hoe hou je dat nog fris? Want jij bent er vanaf het begin af aan bij. Ja, ik ben halverwege het eerste seizoen erbij gekomen. Um, nou ja, we beginnen eigenlijk elke keer weer met niks. Het is natuurlijk een actueel... Het is toppercool, dus je bent afhankelijk van het nieuws. Het nieuws is niet iets wat vast ligt. Dus dat ontstaat in de week zelf. En dan uh, zijn we wel bezig... om, om niet in een, in het, ja, met hetzelfde uh, gegeven... Elk, elk seizoen opnieuw te beginnen... We, we vallen niet terug, tenminste dat ze het pro we proberen. We kregen. dingen die goed zijn, die houden we vast. Types die leuk zijn. Nou ja, maar, maar Bij jou terug. bijvoorbeeld, en... Nesrin, uh, <laughs> van stijl en klasse. Uh, nou goed, iedereen kent dat wel volgens mij. Dat zou je eindeloos kunnen uitvoeren, want het publiek wil dat gewoon elke keer weer zien. Ja, maar dan ben je een soort succesnummers aan het doen. Ja, prima uh, die, Ja, maar ja, daar moeten we altijd een aanleiding voor zijn. Dat ja, is de wel... actuele aanleiding, die is altijd belangrijk. Ja. Het, het fijne is dat, omdat er zelfs seizoenen meegaan, uh, is, er, uh, uh, is er een hele batterij aan bruikbare types ontstaan, die allemaal hun eigen functie hebben. En als ze dan bijvoorbeeld, ik kan me herinneren, dat we twee seizoenen geleden was ineens dat akkerfietje met bellen in de bioscoop. Ja, nee, rellen ook. Oh, bellen, ja, en ja, rellen en ja, rellen in de bioscoop. En dat, ja, dat is perfect voor Nesrin, dus dan, dan, dan ja. kan, je, kan je dat oh, ja, nieuws ja, ja, gebruiken ja. om Nes, gezien, Nesrin ja. te gebruiken. Ja, ja. Ja. Andersom, ja, dan is het lastig als je een type denkt van ja, maar ik wil die weer eens doen, ja, dan ben je andersom aan het werken, denk ik. Edo, jij kwam er iets later bij. Hoe ging dat? Want uh, de De Service zat er niet, al gelijk, nee. er niet gelijk in. Hè? Nee, wij, uh, wij zijn ingestapt in het uh, negende seizoen, geloof ik. Met is dat het nevende, met feitje. En is dat dan gelijk de, de ja. eredivisie van uh, humor op televisie voor jou? Ja, als je, je daarvoor gebeld wordt? Ja, ik vond dat, ik vond dat wel te gek. Het ja? was, was wel een van de programma's waar ik heel graag nog uh, iets voor zou, uh, zou willen doen. En inderdaad, toen, en, en, uh, het ontstond... Tenminste, Arjen en ik werden gevraagd of wij iets konden bedenken uh, voor Koefenoen. Want mm -hmm. ze wilden graag nog iets... Uitbesteden is altijd fijn als je iets kan uitbesteden. Dat je, omdat je, het, is heel, het zijn hele drukke weken. En het is fijn als je dan weet dat, dat er iemand ergens anders ook zit te werken aan iets. wat ja, Voor wat de mensen die weten hoe dat werkt. Jullie zitten eigenlijk op een andere plek gewoon een stukje van de uitzending te maken. Ja, wij uh, maken dat uh, eigenlijk vrijwel zelfstandig. We ja. hebben wel overleg natuurlijk. Want we bespreken alles met elkaar. Maar de eerste versie van de rap is meestal wel een volledige verrassing. Ja. Paul Noor, ja. Even de praktijk voor jou. Want uh, die, die uh, rap maken dat moet met actueel materiaal. Kijk ja. je alles? Ik kijk zoveel mogelijk. Uh, ik, in ieder geval, alle actualiteitprogramma's uh, die, die hou ik bij. Die, die tape ik ook voor de zekerheid, omdat ik natuurlijk ook uh, het materiaal uh, moet kunnen gebruiken. En als je dat via de officiële weg doet, dan, uh, dan gaat daar te veel tijd overheen. Dus ik moet, ik moet alles zo snel mogelijk kunnen gebruiken. Mm. Dus ik tape zoveel mogelijk. En, dan, en ik kijk zoveel mogelijk. En, uh, en wie is het muzikale wonder eigenlijk? Want het, het is ook echt knap. Ik bedoel, je ja, moet Arjen, er maar nog een liedje van maken. Ja, Arjen die kan. Dus wij, wij, ik, ik ben ook muzikaal. Dus ik heb ook muzikale oh. ideeën. Maar Arjen is wel degene die het uiteindelijk uh, t, tot muziek maakt. Want die zit gewoon uh, al die nummers te remixen en beats daar omheen te bouwen. En, ja, en dat ooit nog een nummer 1 in. Dat moeten we niet vergeten. Ja, Als <lacht> slimme schemer. Ja, dat nog. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan heel even naar concurrenten of collega's, conculega's zo u wilt. Want het typetje doen, dat uh, hebben veel meer mensen gedaan. En dat is uh, ook door de tv-kantine gedaan. Laten we even luisteren, een stukje. Oh, wat een verhaal. Ik vind het zo spannend. Ik zit hier gewoon te wippen op mijn kraag. Maar ja, er zijn ook filmpjes van. Dus ja, wat tot betreft heb ik geen geheimen, Erik van Zijn. Ja, ja. Ja die ja. hadden net gezegd, we gaan naar een tv-kantine. We gaan heel hard lachen, maar dat, dat, dat lukt ja. niet. Er nou, werd al heel hard gelachen, hoorde ik. Ja, dat ja. was niet nodig. Volgens. We, we vielen weg in de lachband. lachband. Ja. Ja. Maar wat, wat ja. vinden jullie ervan, van tv-kantine? Uh, ik vind het soms echt heel erg goed. Dat ik denk, shit, waarom hebben jullie nou niet betere teksten? Dat vind ik echt... Dan denk ik, als je, nou, als je die mensen zo goed neer kan zetten... Je hebt, ja, uh, wat jij goed, net ook dat, zei... Dat mis ik dan ja, zo? De typetjes die worden gewoon gedaan omdat, het, omdat de typetjes leuk zijn... Ja, dat is dan ook zoveel. Dan denk ik soms: oh, ja. je had het minder kunnen doen en misschien iets langer. Maar die teksten, is dat ook het verschil tussen Koefnoen en TV-kantine, wat jullie betreft, waardoor uh, Koefnoen beter is? Nou ja, zitten er, er betere schepen beter zoals denk, jij bijvoorbeeld erachter? Er nee, nee, nee. Ik denk dat het, het, het opzet is ook heel anders van de TV-kantine. Ik denk dat het zijn een heel ander publiek bereiken. Dat het, het, wat ze voor ogen hebben is heel anders. Um, ik denk dat dat veel meer op amusement leunt en wij zitten echt op satire. Ik denk dat dat alle twee een andere functie heeft. Dus ik denk dat dat alle twee even goed is. Zou je ook voor een uh, tv-kantine kunnen werken? Ja, maar... Dat, ja, ja, zou kunnen. Je bent gewoon heel makkelijk. Nou ja, er moet wel even een, een, een knop om dan. Maar je bent dan heel duidelijk bezig om, om amusement te maken. Ja. En daar vind ik niks smerigs aan. Nou, ze wonnen de televisiering ook. Dus het ja, wordt gewaardeerd op grote leak. Enorme ja. kijkcijfers. Ja, maar het voelt niet als concurrentie dus blijkbaar. Andere leak... Nou ja, kijk, het, het, het is bijna... Ja, het is net dat je zegt van... Oké, okay, we zijn allemaal... Uh, uh, uh, we zijn sporters, maar de ene die, die zwemt... en de ander die, uh, die, die, die, die, die hangt aan de ringen Die hangt aan ja. de trap. Ja. Nee. <laughs> en het heet alle twee sport, maar het is echt een andere tak van sport. Ja, ja, ja dat is waar. Oké, okay. en zo hou je het ook een beetje diplomatiek. Maar enigszins toch? Je zit je nooit gewoon te denken, dat kan beter? Ja, ook, maar dat zullen zij bij ons ook uh, ongetwijfeld hebben. En ik heb het dan op, op tekstgebied vooral dat ik denk, jongens. Dat is. En dat vind ik dan echt jammer. Um, nou zijn de grote sterren natuurlijk uh, Paul Groot en uh, Owen Schoenbacher. Um, zijn ze ook de baas eigenlijk? Ja. Ja? Wat mij betreft. Hoe ver gaat dat? Uh, ja, nou, nou, ja bepalen zijn hebben... wat er wat eigenlijk gewoon wat er wel en wat er niet gebeurt. Ja, ze zijn natuurlijk degene die het uitvoeren voor het grootste deel. En ze zijn ontzettend kritisch en heel erg perfectionistisch. Dus zij bepalen wat er gebeurt. Kan het zonder hen eigenlijk? Stel dat. Het merk Koefnoen is inmiddels zo groot, wellicht kun je met andere komieken het doen Nee, zij zijn het programma. Je kan wel zo'n soort programma opzetten met andere mensen, maar dan is het geen Koefnoen meer, Panou zijn echt Koefnoen van ik. Wij zijn te vervangen, denk ik, maar Paul en Owe daarin niet. Nee, serieus. Niet hard zeggen, hè? <laughs> Zaterdag. Waarom moeten we <laughs> kijken? Wat is er nieuw? Wat is er nieuw? Er we, zit een nieuwe Ocon Eus in. Die is heel leuk. Dan gaan ze op, Ocon is een, uh, een wandel-echtpaar. Of een, een soort... Uh, ja, hoe zullen we ze noemen? Een middelpaar, wandel-echtpaar. Dat hun probleem een beetje... Uh, Met een vreselijk huwelijk. Die vrouw die de basis is en de man die een beetje achter haar aanshockt. Dat is een nieuwe act. Nee, die, zaten, die zijn al een paar keer daar uh, geweest. Zaterdag gaan we het zien. Uh, kwart voor tien uh, op ja. Nederland 1. Uh, Jeremy en Edo, dank je wel uh, voor de komst aan de studio. Niet Schoonhoven, maar Schoonbeek. Dat ga ik vanaf nu goed zeggen. Heel veel succes ja, de komende week en uh, dank jullie wel. Wij gaan naar Ons Joris. Want Ons Joris is op plekken waar wij uh, normale zielen niet zomaar komen. En daar gaat vandaag een eng gebouw in. Hier zijn we uh, op het uh, terrein van de kerncentrale. Daar uh, zie je de bol. En uh, daar gaan we zo meteen... Uh, aan de voorkant naar binnen. Het lijkt wel een klein beetje een gevangenis hè, als je hier naar binnen gaat. Beveiligd krijg je mee natuurlijk... hier in ja, Borsselen bij wordt... de kerncentrale. Het wordt natuurlijk heel goed beveiligd. Dan mag je een schort aan doen en je krijgt uh, overschoenen. Oké, okay, we gaan zo over de overstapbank. Vanaf daar is het echt gecontroleerd gebied. Dus daar uh, raak je elkaar uh, niet aan. Krijgt u nog een apparaatje mee? Mag, uh, mag hier in de, de zak... Dat is een dosimeter om te kijken, eventueel dosis oploopt die er binnen weet. Goedemorgen, met jou ga ik mee, hè? Dat ja, klopt, ja. Mag je geen hand geven? Ik mag geen hand geven. Nee, ja, stel je voor dat ik met de hand heb, dan heb jij hem ook. En je naam is? is Janne? Schroevers. Ik werk hier bij afdeling chemie. Het bloed heet hier, hè? Het is goed warm, ja. Het is hier ook lawaaiig, vind ik. Het zijn ventilatoren. Daar ben je hartstikke gek van. Nee. Wat is jouw rol hier? Mijn rol is eigenlijk monitoring. Er hangen overal meters. En wij kijken of die meters ook aangeven of alles functioneert of alles werkt. Maar we komen steeds dichterbij het hart van de kerncentrale. Achter deze wand zit de reactor. Die ja. is afgesloten, daar kun je nu niet komen omdat er te veel straling is. Ja? Je dat niet hartstikke één? Nee, je weet wat je doet. Als je moet werken bij wat meer stralend leiding, dan gaan we kijken van uh, kan dat wel, kan dat niet. En dan komt de stralingsbeschermingsdienst, die komt erbij. En die geeft de stralingswerkvergunning af. En je hebt ook een limiet. En die ligt heel ver onder, de, onder het jaar gemiddelde van bijvoorbeeld een vliegtuigpiloot. Die lopen dus meer doses per jaar op dan wij hier in de centrale. Maar kan het nou zijn dat je dan te veel straling oploopt en dat je even hier niet mag komen? O, hoe zit dat dan nou, als ja, werknemer? Daarvoor zijn niet mee. Ja, dus als je je dagdosis hebt gehad, dan ga je eruit. Mag je lekker naar huis? Ja. ja, oh nee, ja, ja, maar, dan, ja dan, je dan, dan ga ik er zo naar huis. Gaan, dan, dan, dan ga, in de, dan ga dan ik in de conventionele deel van de centrale verder. Dan ga je gaan? Ja. Nou, dat trappetje op. Ik ben benieuwd wat ik te zien krijg. Nou, dit is het zwembad eigenlijk. Hè. Dit is ook het beeld wat ik heb van een kerncentrale water. Dit is het splijstof of hier staan onze gebruikte elementen, die staan eigenlijk af te koelen. Het water circuleert ook steeds over de filter. En wat gebeurt hier nou mee? Ze zijn gebruikt en die worden straks afgetransporteerd. Het is niet de oplossing voor alles, maar je kunt je niet permitteren om één energiebron uit te sluiten. Je hebt alles nodig. Ja, ik kom net aanrijden over de Zeedijk en dan zie je in de verte zie je zo de kerncentrale, denk je, oh, en dan denk je ook om Tsjernobyl, ja. eh, Fukushima. En dan krijg ik toch een beetje een raar gevoel om de buik op een of andere manier. Is dat stom? Nee, dat is niet stom, want mensen zijn bang voor het onbekende. Dus... Je hebt voor- en nadelen met afval. CO2 is natuurlijk ook een product waar mensen zich nu van afvragen: Is dat wel goed, hè? En de kerncentrale en dat... stoot dat weer niet uit? En Dat stoot de kerncentrale niet uit. Het afval is anderhalve kuub hoog radioactief afval per jaar. Dus dat is heel erg weinig. Stel je voor dat zo meteen, dat ik dus nu hier loop, dat dacht ik net in de auto, en er zal iets misgaan dan hebben wij heel veel voorzorgsmaatregelen die, al, die dat voorkomen dat er iets misgaat. Zal het op, op een gegeven moment afgelopen zijn met kernenergie? Ik denk dat iedereen uiteindelijk het eens is over het feit dat je het liefste je energie uit natuurlijke bronnen wil halen. We gaan er weer uit. Jij gaat nu even gespoeld worden. Over de schrobmachine voor, voor je spoelen. en door de monitor. Dan wordt je monitor bekeken of daar per ongeluk een besmetting op zit. Die scant je lichaam. Als je dan schoon bent, dan ga je gewoon omkleden. En is het niet zo, dan moet je jezelf melden bij de stralingscontroledienst. Dat heb je nooit. Drie, ik heb er nog niet gehad. Twee. Eén. Dank u wel. Geen besmetting. Doorlopen. Je bent niet besmet? Dus ik ga nu mijn uit doen. Je koffie kopje koffie drinken. Ik, ik vond de weg er naartoe. Spannend dit. Ja, wat je ziet uh, is dat spleits of Ik voel een beetje naar een zwembad zitten kijken. En, uh, ja, inderdaad. Toch vind ik het leuk om gezien te hebben. Het is ook iets bijzonders, uh, er is er maar één. Dus, uh, en in heel veel centrales kan je wel een rondleiding krijgen... maar kom je niet zo ver als uh, waar je bij ons uh, kunt komen. En dat ben ik geweest. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Hoe komt het dat wanneer je in de koffie roert en op de bodem tikt... het geluid steeds hoger wordt zoals je hier hoort? Hashtag durf te vragen. Hallo, ik ben Diederik Jekel en ik ben wetenschapsjournalist. En wat vaak voorkomt is dat mensen het doen op het moment dat ze poeder in uh, de koffie hebben gegooid. Dus bijvoorbeeld melkpoeder of als ze chocolademelk drinken, dat ze chocoladepoeder erin hebben gedaan. En in die poeder er zit ook heel veel lucht in. Nou, het geluid gaat uh, sneller door vloeistoffen heen dan door lucht. En op het moment nou dat het um, poeder allemaal lucht in de koffie heeft... dan verlaagt dat eerst het geluid. Omdat um, ja, er um, minder um, golfjes, dus een lager geluid... In de koffie kunnen zitten op het moment dat er heel erg veel lucht in is. Nou, op het moment dat je nou gaat tikken, om de seconde of zo tegen het kopje aan, tegelijkertijd verdwijnt al die lucht die in die koffie zat. Die gaat naar de bovenkant en die verdwijnt uit de koffie. En langzaam zeker zal daardoor het geluid in de koffie hoger worden. Hashtag durft te vragen. Ik denk dat ik het snap. Uh, zometeen meer uh, BNN Today. Na het nieuws met uh, de 91, Rashid Finch.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 Vanaf vanavond volg ik acht Nederlanders die er alles voor over hebben om samen met hun buitenlandse liefde een toekomst in Nederland op te bouwen. Wat vinden vrienden en familie ervan? Is hun liefde bestand tegen het Hollandse klimaat? Liefst uit vanaf vanavond bij de KRO op Nederland 1.